11 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Na Rusland heeft ook China de partijen in Syrië opgeroepen het geweld te stoppen. De Syrische regering kreeg het dringende verzoek om vooral het geweld tegen onschuldige burgers te staken. Rusland en China zijn allebei bondgenoten van Syrië en blijven zich verzetten tegen zware sancties of militair ingrijpen. Maar ze vergroten de laatste tijd wel de druk op de bewind van president Assad. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens het staatspersbureau een zespuntenplan opgesteld voor een vreedzame oplossing in Syrië. Hoe dat plan eruit ziet is onduidelijk. Wel deed China een oproep aan alle partijen om te gaan onderhandelen en om humanitaire hulp toe te staan. Peking is bereid om noodhulp te leveren. Acht mensen die zijn opgepakt na een schietpartij in Amsterdam zijn vrijgelaten. Bij de schietpartij raakte een jongen van 15 jaar gewond. In de nacht van donderdag op vrijdag stonden op het Rijnier Klaassenplein in Amsterdam-West twee groepen tegenover elkaar. Vanuit één groep werden schoten gelost. Uit onderzoek is gebleken dat de acht verdachten niet in die groep zaten. Een verdwaalde kogel doorboorde eerst een ruit en een boeddhabeeld en schampte daarna de arm van een jongen van 15 die achter zijn computer zat. Hij werd behandeld door ambulancepersoneel. Een van de arrestanten raakte bij de schietpartij ook gewond.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 Dat werd duidelijk op de eerste hoorzitting over het ongeluk met de Costa Concordia. Kapitein Schettino was er op advies van zijn advocaat niet bij... omdat hij bang was voor agressie. In de zaal waren wel honderden overlevenden van het ongeluk... waarbij zeker 25 opvarenden omkwamen. Zeven mensen worden nog vermist. De rechtszaak over het ongeluk met het cruiseschip gaat maanden duren. Twee Oostenrijkers die vorig jaar in Wenen met luchtdrukwapens... op voorbijgangers schoten, komen vrij...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 Het hart van patroonheilige Lawrence O'Toole zat in een houten, verzegelde reliquiehouder. De houder in vorm van een harting in een kooi met metalen spijlen. Vanochtend werd ontdekt dat de spijlen waren doorgezaagd. Volgens een woordvoerder van de kerk hebben de dieven gouden kelken en kandelaars laten staan. De reliquie met het hart van O'Toole stamt uit de 12e eeuw. O'Toole werd in 1128 aartsbisschop van Dublin. Bijna 100 jaar later werd hij heilig verklaard. In de Eredivisie Voetbal heeft AZ de koppositie veroverd. De Alkmaarse ploeg won thuis met 3-1 van Herakles. Herenveen verspeelde in de jacht op de landstitel belangrijke punten. In de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat Ado Den Haag bleef het 0-0. Tot voor de eerste keer dit seizoen dat Heerenveen niet tot score kwam. RKC Waalwijk won voor eigen publiek met 1-0 van Hekkensluiter Excelsior. VVV Venlo boekte de vierde overwinning op rij door thuis NAC Breda met 2-1 te verslaan. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 5 graden aan zee en 3 graden in het binnenland. Op sommige plaatsen kan mist ontstaan. Morgen is nog zon, maar al snel wordt het bewolkt en valt de regen. Maximum temperatuur rond 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zondag 22 april is het weer zover.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 Binnen zit Max van Bezel. Ik heb het een paar jaar geleden voor het eerst in New York meegemaakt. Duizenden mensen die speciaal uit Kentucky, West Virginia en New Hampshire waren gekomen... om in de rij te gaan staan voor de Apple Store op Fifth Avenue. Vandaag was het in Nederland zover. Op het Leidseplein in Amsterdam. Inclusief de ellenlange rijen wachtende. De kerken zijn helemaal niet leeggelopen. Ze heten nu alleen... Apple Store. Goedenavond en welkom bij de zaterdag-editie van Het Oog. Met heel veel verkiezingsnieuws vanavond, want de Russen gaan morgen stemmen... en in Amerika maken ze zich zorgen over de macht van de geldschieters... van wat nu al de duurste campagne uit de geschiedenis van het land wordt genoemd. Of Obama nou wint, of Santorum, of Romney... heten de echte winnaars niet de miljardairs. In Rusland is de vraag: wordt het Vladimir Poetin, Vladimir Poetin of misschien anders Vladimir Poetin? Toch zijn de waarnemers positiever gestemd dan bij de fraudeleuze parlementsverkiezingen van afgelopen december. Straks contact met SP-Eerste Kamerlid Tini Cox, hoofd van de waarnemersmissie van de Raad van Europa, en met correspondent in Moskou Kishia Hexter. Dolpen, originele Stradivarius moet u wel durven op te bieden tegen Italiaanse mafiosi... vrije jongens uit Rusland en durfkapitalisten uit China. Over zaken doen en kunst hebben we het. En de voorverkoop voor Pinkpop is begonnen. Wij lopen alvast op het festival vooruit... met een live optreden van de Canadese zangeres Serena Pryne. En als u niet genoeg geld heeft voor een echte Stradivarius, dan kunt u in Duitsland nog altijd een tasje kopen. gemaakt van altaardoek dat door Paus Benedictus is aangeraakt. Dat om vijf voor twaalf. En eerst het nieuws van vandaag: Zaterdag 3 maart. We continue to receive reports of summary executions, arbitrary detentions en torture. Marteling, willekeurige arrestaties en standrechtelijke executies. De secretaris-generaal van de VN somt het allemaal nog eens op. Voor de tweede dag op rij mag het Rode Kruis, de Syrische stad Homs, niet binnen. Uit veiligheidsoverwegingen zegt het Assad-regime. Terwijl de staatstelevisie toch meedeelt dat de orde is hersteld. De opstandelingen, oftewel de terroristen, zijn verslagen. competent authorities restored security to Baba Amr neighborhood in Homs... after defeating the armed trust groups that turned the locals' lives into living hells. Hoe die terroristen zijn verslagen vertelt Paul Conroy, de Britse journalist die deze week ter nauwe nood uit de stad wist te ontsnappen. moving through with munitions that are used for battlefields. This is used in a couple of square kilometers. Ze kammen systematisch de wijken uit met wapens die normaal gesproken op een slagveld worden gebruikt. Zometeen meer van Remco Andersen vanuit Beirut. Er is meer leed in de wereld. Dat weten de bewoners van verschillende staten in het Amerikaanse Middenwesten maar al te goed. Ze kregen te maken met de ene tornado na de andere: take it, away from us, Lord. take it, Lord. Take, it Lord. take it away from us, Jesus. Maar al dat bidden heeft niet geholpen. Ruim 31 mensen kwamen om het leven, onder wie kinderen. I do know we lost a very young child out here tonight. At least one and maybe two. And that's terrible. Dat is gewoon een tragische De staat Indiana werd het zwaarst getroffen. Daar kwamen 15 mensen om. De Nederlandse paarden hebben het ook niet makkelijk. Het rhinovirus slaat toe. Ja, het is uh, dramatisch. Uh, het is, uh, dit, uh, dit, ja, dit verwacht je niet. O onverwacht en. Uh, ja. Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Het is inderdaad verschrikkelijk. En daarom worden er maatregelen getroffen. Dit weekend mag in het hele land geen paard worden vervoerd... en alle wedstrijden waar het woord hippies in voorkomt zijn afgelast. Tot frustratie van de Olympische dressuurploeg. Straks dan begint natuurlijk toch wel het seizoen... en uh, zit je ook met je wedstrijden en uh, naar de Olympische Spelen toe en alles. Maar uh, we gaan er nu niet vanuit dat, uh, dat dit zo lang gaat duren. Maar dat moet nu allemaal, want volgens de groep geneeskunde van het paard... en die groep bestaat echt, loopt de situatie volledig uit de hand. Sinds vrijdagmiddag zijn dat twee gevallen uit eh, Nederland bekend geworden... die geografisch nogal uit elkaar liggen. Dus eh, toen zeiden we, we hebben het niet meer onder controle. Geen paardenevenementen dit weekend dus. Wat kunnen we dan nog wel gaan doen? Nou, u zou naar de Pont kunnen gaan, het Museum voor Moderne Kunst in Tilburg. Daar is namelijk de expositie van de Chinees ai Weiwei te zien... Kunstenaar en dissident is die. Hij is er zelf niet bij, want hij staat onder huisarrest. Maar zijn beroemde Zee van Zonnebloempitten is er wel. De directeur heeft zelf meegeholpen het op te bouwen. Kijk. ik uh, heb net als mijn uh, collega's mijn uh, diploma daarvoor gehaald. En uh, het is leuk werk, juist. Ja. Het is een indrukwekkend stuk werk dat bestaat uit miljoenen kleine steentjes. Allemaal gepolijst en beschilderd, zodat ze op zonnebloempitten lijken. Het geheel wordt uitgestrooid over een groot oppervlak. Het werk was eerder te zien in de Museum of Modern Art in New York en het Tate Modern in Londen. Het is een topstuk. Hoe zou u dit kunstwerk karakteriseren? Als een hoop werk. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En in navolging van Rusland heeft ook China het bewind in Syrië... vandaag opgeroepen het geweld tegen de burgers te staken. Het hulpconvooi van het Rode Kruis mocht desondanks de wijk Baba Amro niet in. Remco Andersen zit in Beirut en van daaruit volgt hij de situatie in Syrië. Goedenavond Remco. Rusland en China zijn trouwe bondgenoten van Syrië... maar nu zeggen ze tegen Assad je moet eens ophouden. Zal die oproep enige invloed hebben... Nou, ze hebben niet zozeer tegen Assad gezegd, hou daar eens mee op. Ze doen wat ze al eerder hebben gezegd. En ze roepen zowel de autoriteiten als de rebellen op om het geweld te stoppen. En vermijden verder uh, een verantwoordelijke aan te wijzen, uh, namelijk Assad. Dus het is een beetje, het is een iets, sterke, iets minder sterke uh, uh, uitspraak dan, dan gewenst. Maar het verhoogt wel de druk op, uh, op het regime inderdaad. En wordt er in elk geval in Damascus meer geluisterd naar Rusland en China... dan tot nu toe naar bijvoorbeeld de Arabische Golfstaat en het Westen? Ja, absoluut. Uh, Rusland is een van de landen die uh, Syrië nog hadden bewapen, Dus die hebben ze hard nodig. Uh, misschien dat er iets mee te maken heeft gehad... dat Syrië eergisteren zei dat het Rode Kruis... waar nog binnen zou kunnen. Maar dat hebben ze tot nu toe nog steeds niet uh, toegelaten. Dus het blijft, uh, het blijft uh, een tactiek van tijd rekken door het regime. Het Rode Kruis mag er dus niet in, inderdaad. Uh, Syrische uh, de autoriteiten hebben gezegd... ja, dat is voor de veiligheid van het Rode Kruis... want er liggen mijnen en er zijn booby-traps. Is dat de echte reden, denk je? Nou ja, daar zouden mijnen kunnen liggen, maar dat uh, lijkt me sterk. Het Rode Kruis werkt wel vaak in gebieden waar mijnen liggen. Wat het regime doet, is uh, met een combinatie van loze beloften van hervorming en bruut geweld... Um, proberen die opstanden neer te slaan en tegelijkertijd te rekken. En terwijl ze uh, het Rode Kruis in de rand van die wijk in Homs hebben staan... zijn ze in andere wijken van Homs vandaag aan het schieten. En ook in allerlei andere delen van Syrië vindt nog steeds zwaar geweld plaats. Er zijn vandaag 47 soldaten geëxecuteerd in Idlib, volgens activisten. Omdat ze op het punt stonden om over te lopen. En ook in Holmes zijn vijf of zes doden gevallen tijdens beschietingen. Dus je regime gaat gewoon door. En eh, ondertussen doen ze loze beloften van het Rode Kruis binnenlaten en politiek hervormen Waar nooit wat van terecht komt. Remco Andersen vanuit Beirut. Dankjewel. Graag gedaan. De muziek in het oog staat, ik zei het al, in het teken van Pink Pop... eind mei in Landgraaf in Limburg. En op maandag 28 mei treedt daar de Britse ska-groep de specials op. En u hoorde Gangsters. Straks in de uitzending een live optreden van Serena Pryne... die met haar groep de Mendevils ook op Pinkpop optreedt. Uh, u heeft nu nog tijd om naar uw computer te gaan... en dan te zoeken naar radio1.nl, naar de livestream. En dan ziet u haar live concert vanuit de studio... straks ook gewoon bij u thuis. Maar eerst Rusland, want morgen wordt daar een nieuwe president gekozen. En het staat zo goed als vast dat de huidige premier... en vroegere president Poetin de nieuwe man wordt... SP-senator Tini Cox is in Moskou als hoofd van de waarnemers van de Raad van Europa. Op internet houdt hij een dagboek bij, voor het gemak kun je zijn tekst ook horen... voorgelezen door een vrouwelijke computerstem. Op het Poeskinplein, op een steenworp van mijn hotel... wordt maandag geëist dat er nu snel echte hervormingen in het Russische kiesstelsel komen. Op het Manegeplein, onder de muren van het Kremlin... zal de Putin-jeugd zijn steun betuigen aan de man... die dan volgens hen de nieuwe president van de Russische federatie is... En eerder op de avond had ik Tini Kok zelf aan de telefoon. En mijn eerste vraag aan hem was uiteraard, waar bent u nu? Ik ben in Moskou, ik ben op uh, de Sverskaya straat Als je die uitloopt, dan kom je op het Plein. En als je daar uh, nu komt, dan zie je dat dat plein helemaal in uh, gereedheid wordt gebracht... om er morgen een mooie dag van te maken. U was in uh, november, december bij de parlementsverkiezingen, ook als waarnemer. Nu opnieuw een beetje, een beetje ingetrokken in Rusland. Ik ben wel ingeburgerd hier. Ja, ik, ik ken mijn gesprekspartners, de, de presidentskandidaten, de voorzitter van de kiesraad, de belangrijkste verkiezingswaarnemers, Ja, die ken ik onderhand wel en dat helpt wel. Wie heeft u allemaal persoonlijk ontmoet? Ik heb alle presidentskandidaten ontmoet behalve meneer Poetin, want die is te druk met het land te regeren. Maar ik heb vanavond ook uitgebreid met zijn campagneleider gesproken, een, een hier bekende filmregisseur. En uh, dus heb ik ook uh, van, vanuit de campagne van Poetin uh, uh, zicht gekregen op, uh, op hun aanpak, hun, uh, hun doelstellingen en uh, hun, hun problemen. En wat zijn hun problemen? Ze gaat toch gewoon uh, winnen? De problemen zei, zei de, film, de filmregisseur, uh, uh, campagneleider, dat was wel interessant. Hij zei ja, eigenlijk is Poetin veel op de televisie, want uh, uh, niet elk beeld uh, hoeft, uh, hoeft bij te dragen aan uh, meer populariteit... Maar ja, zei die, daar kan je nog helemaal niks aan doen, want Poetin is premier en hij wil op de televisie om, uh, om zijn dagelijks werk te doen. Nou ja, dat was een mededeling van de campagneleider, dacht ik. En verder uh, noemde hij het een probleem dat uh, de Poetin-campagne uh, het internet onderscheld heeft. Hij zelf was er duidelijk geen liefhebber van. Maar hij zei dat het internet ervoor gaat zorgen dat uh, de, de uitslag in, uh, in Sint-Petersburg en in Moskou uh, lager zal liggen voor, uh, voor, voor de kandidatuur van Poetin dan, dan bijvoorbeeld in Siberië. En hij noemde dat zelfs een, een mogelijke vergissing in zijn campagne. Het oordeel over de parlementsverkiezingen eind vorig jaar was negatief hè, in het Westen, ook van de waarnemers. Fraude uh, zat niet goed allemaal. Is er iets veranderd, vindt u? Ja, ik denk het wel. En, uh, vooral omdat iedereen in het Westen het oordeel uh, negatief was. Want ja, dat, uh, dat oordeel dat geven wij, maar dat is nog niet uh, iets dat, uh, dat hier als een, als, een, als een bliksem in staat. Maar vooral dat het oordeel van heel veel Russen waardoor negatief was. Toen ik op vijf. Uh, Dezember een persconferentie gaf en uh, moest, uh, moest vertellen dat het weer, uh, weer niet veel zoek was, uh, was geweest. Toen reageerde Poetin en Medvedev nog uh, in de toon van nou ja, buitenlanders, we kennen het allemaal wel. Het zal allemaal wel betaald worden door de Amerikanen. Maar vier dagen later uh, liepen er tienduizenden uh, mensen erop in Moskou. En sindsdien is het eigenlijk niet meer rustig geworden. En dat heeft dus geleid dat er wel degelijk iets veranderd is. Elke kandidaat en elke... Campagne campagneleider die, die zegt, ja natuurlijk nemen we dat erg serieus, die protesten. Er liggen ook een aantal wetsvoorstellen bij de staatsdoemen het parlement hier... om uh, de, de, de gang van zaken bij de presidentsverkiezingen en de parlementsverkiezingen drastisch te wijzigen. Als die wetten worden aangenomen, dan is er ook echt iets veranderd. En uh, er zijn op dit moment uh, duizenden en duizenden mensen die zich aangemeld hebben... om dit keer waarnemer in een, uh, in een van de honderdduizend stembureaus uh, te zijn... En dat is buitengewoon uh, interessant, want ja, dat zijn geïnteresseerde waarnemers. En daarnaast heb we je, je kunnen aanmelden om uh, online waar, waar te nemen. Want Rusland uh, heeft als experiment een, uh, een, een besluit genomen dat in elke, uh, uh, elke stembureau, elk van de 100.000 stembureaus twee, uh, twee webcamera's aan, uh, aan het plafond hangen. En uh, daar heb ik je voor kunnen inschrijven. En 600.000 mensen hebben dat gedaan, uh, waarvan er 100.000 in Moskou uh, uh, wonen. Dus we kunnen morgen meekijken naar de stembureaus die ze uitgekozen hebben. Dat is uh, allemaal wel veranderd. Er zit, uh, er zit aanzienlijk meer bemoeienis van, uh, van, uh, van de samenleving bij deze verkiezingen. En uh, dat is op zijn minst een waarschuwing naar iedereen die hier aan de verkiezingen meedoet. Ik wens u succes morgen, meneer Cox, met de controle op de verkiezingen. Dank u wel. En ik praat erover door met onze correspondente in Moskou, Kishia Hekster. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Kiesja Cox, de, de waarnemer van de Raad van Europa... vindt het dus eigenlijk een stuk democratischer en beter gaan... dan bij die uh, parlementsverkiezingen in december. Zie jij ook verschil? Nou, ik vind het eerlijk gezegd nog een beetje moeilijk te zeggen. Te vroeg, denk ik, om conclusies te, te trekken. Het klopt... Uh, die dingen die Tini Cox noemt, die zijn inderdaad uh, veranderd, verbeterd misschien ook. Tegelijkertijd heb ik de eerste filmpjes al op internet gezien... van mensen die onder het oog van die camera... Uh, ingevulde verkiezingsbiljetten in de stembus uh, stoppen. Dan kan je zeggen, klopt, dat is dus een verbetering, want ik kan dat nu zien. Maar ze blijven ja, uh, tegeli <laughs> Tegelijkertijd is uiteindelijk uh, de fraude in die stemlokalen... niet uh, de grootste fraude die er gepleegd wordt. Uh, Houd er ook rekening. Poetin hoeft niet zoveel fraude te plegen deze keer. Want hij gaat gewoon winnen. Hij is gewoon de populairste kandidaat. Simpelweg omdat er voor hem geen alternatief is. Ik ben deze week in Siberië geweest... waar Tini Cox ook zei, uh, een groot deel van de aanhang van Poetin zit... In de, in de dorpen op het platteland. Daar gaat inderdaad iedereen op Poetin stemmen. Maar het is niet zo dat mensen daar staan te juichen. Ze zeggen allemaal, ja, er is eigenlijk gewoon niemand anders. Dus Poetin hoeft niet zoveel te frauderen dit keer om die verkiezingen te winnen. Uh, en tegelijkertijd denk ik dat ook als de verkiezingen... Eerlijk zouden verlopen dat de Russen nog steeds het vertrouwen in het uh, stemproces niet terug hebben gevonden. Want ze weten ook wel dat die fraude uiteindelijk uh, bij de kiescommissie, bij de centrale kiescommissie, gepleegd wordt. Waar ze een nulletje achter of een eentje voor de uitslag zetten. die ze bij die stembureaus gekregen hebben. Dus daar zit het echte probleem. En daar, daar hangen, zijn ook geen webcamera's. Daar hangen geen camera's. Wie, wie nee. zijn eigenlijk uh, de Poetin-stemmers en wie zijn de anderen? K kun je iets zeggen over welke bevolkingsgroepen uh, op tegenkandidaten gaan stemmen... En, en wie pal achter Poetin staan... Nou, die laatste groep die, die pal achter Poetin staan... dat zijn vooral de gepensioneerden, uh, de arbeiders in de fabrieken... de mensen ja, die bang zijn om te verliezen wat ze hebben. Die zeggen, alles beter dan dat. Dus dan maar stemmen op degene van wie je weet wat je eraan hebt. Vladimir Poetin. En de mensen die niet op Poetin gaan stemmen... dat zijn, uh, ja, denk ik, voor een groot deel zijn dat mensen uit de middenklasse... hier in Moskou en Sint-Petersburg... die het dus de afgelopen jaren onder Poetin... Uh, veel beter is gegaan, maar die nu ook zich met het politieke proces willen bemoeien. En die zeggen, we hebben twintig jaar lang ons niet met de politiek bemoeid. Nu is het tijd uh, om in actie te komen. En ja, die laatste groep, die heeft, uh, die heeft een hele grote mond, zou je kunnen zeggen. Die trekt heel veel aandacht met alle acties die er natuurlijk de afgelopen tijd zijn uh, geweest. Maar het is nog steeds wel een minderheid. Ja, het is een beetje onze grachtig zeg maar. De binnenstad van Sint-Petersburg en van Moskou. <laughs> Zeker, ja. De vorige week was ik bij een uh, grote actie hier op de ringweg uh, door, uh, door Moskou. En daar reden allemaal auto's toeterend langs om hun steun te betuigen aan de demonstranten die langs de kant van de weg stonden. En het viel echt op dat dat mensen waren in grote auto's, in landrovers, in Volvo's, die met de witte vlag, uh, met witte symbolen die uh, tegen Poetin uh, oproepen, die daar langs reden. Hij is president geweest, twee periodes, minister-president, premier geweest... wordt waarschijnlijk dus morgen weer president. Hoe, hoe lang kan die in theorie nu weer aanblijven? Nou, onder uh, president met Vedef, die in de volgende periode van Poetins presidentschap... premier moet gaan worden, dus ze wisselen echt uh, stuivertje. Tijdens zijn uh, presidentschap is de termijn van het president verlengd naar zes jaar. Die was vier jaar, die is nu zes jaar geworden... Poetin kan nog twee keer uh, president worden. Dus dat zou dan in theorie tot 2024 zijn. En volgens uh, de letter van de wet kan hij daarna natuurlijk weer premier worden. En uh, daarna weer president. Doorgaan. Dus uh, de Russen zijn nog niet van hem af. Medvedev is dan wel een jaartje ouder natuurlijk in 2024... Ja, maar in theorie kan hij nog heel lang doorgaan. Hij is nu al eigenlijk twaalf jaar lang de sterke man van Rusland natuurlijk. Want de afgelopen vier jaar dat hij premier was... kun je toch wel zeggen dat hij ook aan de touwtjes trok. We gaan er even vanuit kiezen ja, dat uh, Poetin die verkiezingen wint. Dus is eigenlijk duidelijk wat voor programma die dan heeft... wat voor beleid die gaat voeren... waarin dat verschilt van de huidige president Medvedev... Nou, Poetin heeft een hele serie artikelen geschreven de afgelopen maanden... om zijn programma nog eens uiteen te zetten. Er stond eigenlijk niet heel veel nieuws in... behalve dat hij dus af wil maken waaraan die begonnen is. Uh, dus hij gaat de corruptie bestrijden, gaat de economie moderniseren... hij gaat het nationalisme aanpakken. Allemaal dingen die hij dus al twaalf jaar doet... en waarvan mensen zeggen dat het helemaal niet uit de verf komt. Dus daar gaat hij gewoon mee door. Uh, verder denk ik dat uh, belangrijk wat zal afwijken... van de koers die met VNF heeft ingeslagen de afgelopen jaren, is de koers richting het buitenland. Tini Cox zei het ook al, Poetin staat natuurlijk bekend om zijn anti- Amerika en anti-Europa retoriek. Rekenen maar op dat we daar uh, de komende jaren nog veel van kunnen gaan genieten. Ook tijdens deze campagne was het al zo uh, dat alle oppositie verweten werd dat zij betaald werden door uh, Amerika. En uh, je kunt ervan op aan dat hij daar uh, die koers verder zal inslaan, als al zal in de praktijk niet betekenen dat hij echt ...de banden met het westen zal doorsnijden... ...want daarvoor is Rusland veel te afhankelijk... ...denk maar eens bijvoorbeeld aan de uitvoer van de, de grondstoffen van Rusland... ...olie en gas, daar gaat een heel groot deel van naar het westen... ...en Rusland heeft het geld wat ze daarmee binnenkrijgen keihard nodig... ...ook om binnenlandse hervoer, hervormingen die Poetin zo graag wil doorvoeren... ...om die door te voeren. Maar de toon zou wel eens anti-westers kunnen worden? Daar kun je vergif op innemen, ja. Dat zei Kishia Hekster vanuit de Russische hoofdstad Moskou. Haar stem doet denken aan Janice Joplin, Melissa Etheridge en Bonnie Raid. Serena Pryne. En al tien jaar lang werkt ze samen met gitarist Nick Lessig. En die is ook hier. En hun eerste nummer heet Heaven on the Highway. <middels> in this old suitcase, no big dreams in this rusted gas tank. Serena Pryne en Nick Lessig van de groep The Manifield. Ze treden maandag 28 mei op in Megenland in Landgraaf. En dit nummer komt van hun eerste cd, Goodnight Golden Sun. En straks meer Serena Pryne. Presidentsverkiezingen. Niet alleen in Rusland, maar ook in Amerika uiteraard dit jaar. In november mag de bevolking gaan stemmen voor Barack Obama of voor een republikein, Romney Santorum... of misschien wel een hele andere republikein. Nou, dat is nog overzichtelijk. Maar wat je allemaal niet ziet, is de enorme geldstroom achter die campagnes. De geldstroom waarmee de kandidaten worden gesteund. Politiek consultant Hans Anker maakte oordeel uit... van het campagneteam van Bill Clinton... en was campagnestrateeg bij de Partij van de Arbeid. Goedenavond, Meneer Anker? Meneer Anker? Goedenavond. Dag. Hoe vergaren de kandidaten geld voor hun campagne in Amerika? Nou ja, dat doen ze op verschillende manieren. De officiële weg is om gewoon geld te vragen aan allerlei kiezers, aan burgers. En daar uh, zijn vrij strenge regels voor, althans, er waren strenge regels voor. Uh, je mag als uh, burger 2500 dollar doneren aan de primary-verkiezing uh, van een kandidaat. Daarbovenop mag je ook nog 2500 dollar doneren voor de verkiezingen in november. De general election. Uh, en dan uh, mag je daarbovenop nog 30.800 dollar doneren voor de partij. De DNC in dit geval. Als je dat geld zou willen doneren aan Obama. Of de RNC, de Republikeinse Partij. Als je het geld wil doneren aan de Republikeinen. Er zijn dus duidelijke regels voor wel in Amerika. Ja, maar ja, die regels zijn een beetje opgehouden heel relevant uh, te zijn. Uh, want we hebben hier het al over een uh, modaal salaris voor een gemiddelde Amerikaan. Dus ja, um, wie kan zich dat veroorloven om dat aan een kandidaat uh, te geven? Dat zijn natuurlijk toch uh, uh, hele, uh, wel bemiddelde mensen die uh, dat alleen kunnen. Uh, het is wel zo dat zeg maar, het hele framework van die regelgeving, dat is overeind gebleven. Dus deze regels zijn uh, streng. Maar tegelijkertijd is, is het systeem zo lek als een mandje. Er is soort. Komt. Ja. Sorry. ja, gaat u gewoon. Nou ja, nou eigenlijk Obama ligt ruim voorop hè, met het uh, verzamelen van geld. Dus die heeft er nu 137 miljoen uh, dollars binnengetikt. En Romney kan nog niet eens tippen aan de helft uh, van dat bedrag met 63 miljoen. En dan uh, komt uh, de rest uh, daar ruim uh, achteraan. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend voor de Republikeinen. Dus... Uh, die moeten toch omzien naar andere manieren om uh, geld binnen te harken. En hoe doen ze dat? En dat doen ze via de zogeheten super PACs. Uh, PAC staat voor Political Action Committee. En die super PACs, ja, dat is eigenlijk... Uh, te, tegenwoordig mag je, dat heeft te maken met wetgeving... maar ook met een aantal rechtelijke uitspraken. Uh, je mag ongelimiteerd geld verzamelen. En zolang je niet afspraken maakt met uh, de kandidaat waar je dat geld aan geeft, mag je dat ook gewoon uitgeven aan politieke doeleinden. En dat leidt uh, ja, tot, uh, tot uh, hele gekke situaties. Want uh, natuurlijk wordt er gecoördineerd, uh, maar dat valt uh, bijna nooit te bewijzen... als je mm -hmm. geen uh, vingerafdrukken achterlaat of geen uh, domme mm -hmm. e-mails uh, rondstuurt. En dat betekent dat die republikeinen een deel van hun gat ook weer kunnen compenseren. Want die superpacties zijn vooral heel erg tot wasdom uh, geraakt aan de, de republikeinse kant. Er is zorg in Amerika dat uh, ja, het bedrijfsleven meer dan ooit in de geschiedenis greep gaat krijgen op deze campagne. In uh, dat verband valt vaak de naam, vooral aan de republikeinse kant dan, valt vaak de naam van de gebroeders Koch, Charles en David Koch. Wie zijn dat? Ja, dat zijn uh, twee uh, broers. Ze zijn ergens in de zeventig. Uh, hun opa is uh, een Nederlandse emigrant. Dat is mooi. Die is uit Friesland uh, geëmigreerd uh, naar uh, de Verenigde Staten. Deze broertjes die zijn vooral in de jaren tachtig en negentig bezig geweest... met allerlei rechtszaken tegen twee andere broers. Uh, deden daarnaast ook wel wat politiek werk. En uh, hebben zich nu uh, echt volledig geconcentreerd... op uh, nou ja, het ondersteunen van de republikeinen... En, uh, ja, eigenlijk zijn zij een soort, uh, de soort uh, financiers van de Tea Party. Dus ze hebben ook een soort van sociale, politieke beweging nu in het leven geroepen. Uh, en dat is eigenlijk een soort uh, wat we in Amerika meestal noemen astroturf. Dat is een soort nep, grassroots uh, beweging van kunstgras. Uh, maar ondertussen hebben ze honderd al, nu al 100 miljoen dollar uh, gepompt... in allerlei denktanks aan de Republikeinse kant... En zij zijn uh, ja, zeer libertair aangelegd. Dus dat betekent uh, anti-overheid, uh, anti rabiaat en uh, pro-markt. Uh, uh, uh, en zij steunen dus kandidaten, uh, maar vragen daar ook een, een prijs voor. Uh, met name op inhoudelijk terrein. En je ziet dus nu dat mensen als Santorum uh, en Romney... Uh, ja, die komen toch spreken op bijeenkomsten van, uh, van deze club om toch ook uh, uh, geld uh, naar binnen te kunnen en moet krijgen. Je voor de vrije markt zijn, tegen belasting betalen, wat nog meer? Nou, Dat is niet zo heel erg moeilijk voor, uh, voor republikeinen natuurlijk. Maar uh, als je je wat meer verdiept in de, de agenda van de Koch Brothers... nou, openbare scholen die moeten gesloten worden. De AOW, ja. de Social Security, daar moeten we mee stoppen. Kan best. En zelfs uh, wat je toch zou denken dat wat rechtse hobby's zijn... de FBI en de CIA, die moeten toch eigenlijk ook worden... Gesloten. Dus dat is nogal een agenda. Wat zijn, en... andere, wat zijn de andere spelers aan de republikeinse kant... behalve deze gebroeders Koch? Nou ja, het is wel goed om op te merken dat die gebroeders Koch... vallen net buiten het, het erenpodium als het aankomt op... Uh, uh, wie is de rijkste Amerikaan. Ze staan beide op plaats 4 met elk 25 miljard dollar. En ze worden op de achtste plaats gevolgd door um, Sheldon Edelson. Dat is een... Uh, een casino baas uit Las Vegas, die heeft dan uh, 21,5 miljard uh, in kas. En die, dat is eigenlijk de suikeroom van uh, New Gingrich. En zonder deze suikeroom zou Gingrich echt al helemaal uh, verdwenen zijn van het politieke toneel. Maar dat is de meneer van het Venetian uh, Hotel in uh, Las Vegas. Precies. Uh, ah, ja. Hij is begonnen met uh, de plek waar uh, Frank Sinatra altijd uh, optrad. En uh, vervolgens heeft hij uh, nou ja, dat weten door te bouwen en uit te bouwen... naar een casino-imperium tot ver uh, in, uh, in Azië. Uh, en hij is ook echt uh, de redder geweest van New Gingrich... op het moment dat Gingrich eigenlijk geen, geen dollar meer te makken had... Uh, en hij heeft het daarmee ook weer uh, met Romney heel erg lastig kunnen maken. Mm. Ik wil het straks nog even met u hebben, meneer Ankar, over de financiering van de Democraten... en van president Obama, want die hebben natuurlijk ook zo hun uh, weldoeners. Maar eerst even correspondent in Amerika, Wessel de Jong. Dag Wessel. Hoi. Weten de kiezers in Amerika dit eigenlijk allemaal? Uh, wie, wie er aan schatrijke magnaten achter zo'n campagne zitten? Het zijn alleen echte mensen die zich uitvoerig in politiek verdiepen die dit, uh, die dit weten. Openlijk ter sprake komen ze eigenlijk nou. Ze staan natuurlijk wel grote stukken over uh, in de New York Times. Maar dat zijn natuurlijk echt uh, de liefhebbers die, dat, uh, die dit soort technische verhalen allemaal lezen. Laatst één keer kwamen die superpacks, kwamen ze openlijk ter sprake bij een debat. In een, uh, in een debat. En uh, daar, daar, daar, uh, daar maakten ze elkaar dan opeens verwijten, de kandidaten. Ze maakten elkaar verwijten van ja, jij voert negatieve campagne. Jij maakt negatief. Negatieve nage spotjes over mij. Je verpest de toon van de campagne. En dat zijn vaak die negatieve campagne. Daarvoor zijn vaak die, uh, die superpacks... zijn daarvoor vaak verantwoordelijk. En dan zegt een kandidaat als Romney... maar ook als Kinger ja, wat mijn superpack aan, aan spotjes maakt over okay. mij... ja daar heb ik Leuk echt gegeten. geen idee van. Zo daar ben maak ik helemaal geen enkele afspraak ja. over. hoor Dus dat, uh, dat weet ik niet. Nou, want in het geval van een Romney... is dat natuurlijk echt... Uh, ja, om maar zo uh, helder te zeggen... dat is gewoon totaal hypocriet. Want de, de, de chef van, van, van zijn super dat is een oud campagnemedewerker van Romney. Met andere woorden, ze weten natuurlijk precies allemaal wat er gaat gebeuren. Maar in de wet staat het wel helemaal zo vastgelegd dat ze geen afspraken mogen maken. Dus zeggen ze dan het netjes. Die clubs hebben natuurlijk ook... Ja, ze bereiken natuurlijk ook publiek ook helemaal niet verder. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dus ze hebben ook niet-zeggende namen als Restore Our Future rein our future the red white and blue fund en dergelijke het is echt hun grote doel om juist ook uit het vizier uit het blikveld van de kijker van de van de van de van de Amerikaan te blijven Hans Anker we hebben het nu erg over die geldschieters aan de republikeinse kant maar u begon het gesprek met ja Obama heeft eigenlijk een voorsprong heeft hij ook allemaal friese broertjes en zo die hem steunen of weer andere mensen nou, dat gaat op een iets andere manier. Obama zit veel meer op de lijn van de zogeheten bundlers. Dat zijn mensen die binnen die, uh, je zou kun inmiddels kunnen zeggen, de traditionele regels zorgen dat ze zo heel veel mensen uh, checks gaan schrijven naar Obama. En dan komen ze op zo'n fundraiseravond uh, en dan stappen ze op Obama af met een dik pak checks. En dan zeggen ze: Kijk eens, dat heb ik nou eens allemaal bij elkaar gebundeld en dat is allemaal voor jou. Dat is. Uh, een manier die voor hem uh, heel goed heeft gewerkt, maar je ziet wel dat er een vorm van nervositeit binnen begint te sluipen. Want ja, reken maar uit, die twee broertjes keer 25 uh, miljard uh, en dan die Sheldon Edelsen erbij voor 21 miljard. Dan gaat het al uh, over, uh, nou ja, wat is het? Uh, 70 miljard. Terwijl de verkiezingscampagne van vier jaar geleden bij elkaar voor de presidentsverkiezingen uh, was ongeveer 1,7 miljard. Ja, dat als, als, als deze mensen uh, zouden besluiten om 10% van hun vermogen in te zetten... dan hebben we opeens een totaal nieuw uh, speelveld. En dat is wel echt een zorg uh, die uh, bij Obama leeft. En dat wil hij voor zijn. Dus hij heeft nu, zijn campagne is nu ook begonnen om zeg maar, de confrontatie te zoeken... Uh, met onder andere de Koch brothers. En dat is, uh, dat is niet voor niks. Bedankt voor dit uh, nieuwe licht op de Amerikaanse verkiezingscampagne. Consultant Hans Anker en uit Washington NOS correspondent Bessel de Jong. Serena Prime, hi. Hi. You live in Canada, but your roots are Dutch, aren't they? Yeah, my dad's side of the family is Dutch. Yeah. I have an oma and opa. <laughs> and where, do, where do they come from? In the well, they, I'm not sure exactly what city they were from, but now the rest of my relatives live in Permerin. Per, oh, that's, Permerim, that's a beautiful yes. city. Yeah, per Permerim. I haven't seen it yet. I'd love to see it. <laughs> it's great, yeah. and they eat a lot of herring there. Oh, I've the had herring. I've had the pickled herring. It's very good. Sure. And you're playing on uh, the Pink Pop Festival on yes, May 28, Monday, uh, May 28. It's a, it's a first time for your group, and you on a Dutch festival. Or? On that big of a yeah that scale, <laughs> we did Boss Pop last year, but Pink Pop obviously is a much bigger festival and. We're really looking forward to it. Boss Pop you were playing. Yeah, we played that last July. Oh, that's beautiful yeah. as well. Yeah, also beautiful, yeah. I'm going to listen to a second number of uh, the Mandeville's album, The Breakup. <laughs> I'm could lie to you and tell you not to go I could give ...van het album Goodnight, Golden Sun. Serena Prime en The Man of Fills. Morgen treden ze op in de bosuil in Weert... ...en op 28 mei staan ze dus op Pinkpop in Landgraaf. Thank you for coming, Serena. Thank, thank you, you very coming, much. En blijf weer muzikale sfeer... ...want wie tegenwoordig op een veiling een Stradivarius wil kopen... ...heeft daar tientallen miljoenen euro's voor nodig. Voor particulieren zijn die instrumenten nauwelijks meer op te brengen... maar voor bedrijven en voor grote investeerders zijn ze des te aantrekkelijker. Gaat dat ook op voor wat meer lusje-investeerders? Die vraag ga ik eh, voorleggen aan Matthijs Heiligers, vioolbouwer. Hij woont in het Italiaanse Cremona. En aan Johannes Leertouwer, violist en chef-dirigent... bij het nieuwe Philharmonisch Orkest van Utrecht. En ik begin bij Johannes Leertouwer, want uh, de viool die u zelf bespeelt... komt ook uit Cremona, als ik het goed heb, hè? Ja, dat klopt. Mijn viool is uh, gemaakt door de gebroeders Amati... heel lang geleden in de, in de, de stad der steden voor de vioolbouwers Cremona. Ja. Matthijs Heidegers, in Cremona. Kent u die uh, gebroeders Amati? Uh, wat uh, kunt u dan nog een keer zeggen? Ik ben net in de lijn. Nou, de gebroeders uh, Amati, meneer Leertouwer, heeft een uh, viool van de gebroeders Amati... Uiteraard, uiteraard. Antonio en Hieronymus, Hieronimo. Dat zijn twee broers die altijd samen hun instrumenten ook signeerden. klopt. En dat zijn goede violen wel? Dat zijn prachtige violen, ja. Meneer Leertouwer? Dat zijn meester. Ja? Dat zijn van, van schoonheid, zoals wij dat noemen. Meneer Leertouwer, uh, ja, vroeger kocht je denk ik zelf als violist een viool. Hoe, hoe, hoe is dat in uw geval gegaan? Nou, in mijn geval is het een, een, een wat bijzonder uh, geval. Kijk, je kunt je voorstellen, die, die violen zijn vooral zeldzaam. Wij, wij willen natuurlijk altijd heel graag de waarde van die dingen uitdrukken in, in geld. In feite gaat het om andere dingen. Hè. Het gaat om, uh, om specifieke kwaliteiten van een gebruiksinstrument voor een muzikus. En uh, ja, je kunt je voorstellen, er, er zijn er niet zoveel van. Er komen er niet meer bij. Er worden natuurlijk wel nieuwe violen gebouwd, maar oude die komen er niet meer bij. En dat betekent dat soms is het ook zo dat muzici het belangrijk vinden... dat die instrumenten in handen van muzici blijven. Nou, En dan kan je je voorstellen dat, dat bij een verkoop of een transactie... niet alleen het geld telt... maar dat, uh, dat ook een goede bestemming voor een viool gezocht wordt. En daar heb ik, uh, laten we maar simpel zeggen, eigenlijk van geprofiteerd. Ik, ik heb mm -hmm. een viool mogen kopen van iemand die het belangrijk vond... dat ik erop zou gaan spelen. Mm -hmm. En is dat een trend? Uh, nou, kijk, ik denk... Uh, daar kan meneer Heidegger misschien ook meer over zeggen. Het, het, het, het, de vioolhandel uh, is, is altijd uh, moet je, heb, is door de eeuwen heen om, omgeven geweest met een soort van geheimzinnigheid. En ook wel met, met, met bedrog zoals denk ik in veel, uh, veel kunsthandel. Toch? We zijn daar ook geen uitzondering. Zo zou ik het eigenlijk willen zeggen. En naarmate zulke goederen zeer uh, sneller schaars worden. is het natuurlijk niet verwonderlijk dat ze ook voor, uh, laten we zeggen, niet betrokken investeerders interessant worden. En die heb je er in allerlei pluimage en soorten. Dus daar zullen ook dikke boeven tussen zitten, denk ik. Matthijs Heidegger in Cremona. Uh, u heeft onder meer de viool gebouwd waar Janine Jansen op speelt. Wat is de duurste viool die u ooit heeft gemaakt? Die ik ooit heb gemaakt zelf. Ja, Janine Janssen speelt op dit moment uiteraard op een viool van Antonio Stradivari. Mm -hmm. eh, maar toen ze nog een studenten was bij Koosje Wijzenbeek... En, en ook kort daarna speelde ze inderdaad op een viool door mij gebouwd. Mm -hmm. Maar eh, de instrumenten waar ik eh, ja, soms aan werk voor restauratie of onderhoudsbeurten... ja, dat zijn instrumenten die hebben dan een waarde die zo tussen de 10 en de 15 miljoen euro zit. Hemel! Ja, en dat, eh, dat, dat, dat, ziet er, dat klinkt gek hoor, maar... Als het instrument dan op de werkbank ligt, dan ziet hij er in feite precies hetzelfde uit als alle andere instrumenten. En uh, ja, wat dan uh, vaak de verklaring is voor die enorme uh, aantal nullen die er achter de, achter de prijs staat vergeleken bij andere instrumenten... ...dat is inderdaad een heel erg lang verhaal. Maar uh, ja, dat is inderdaad wel zoals, uh, zoals net goed verteld werd in kwestie van... Uh, uh, ja, Wat is de pedigree achter een instrument? Hè? Wat heeft het instrument achter zich liggen aan geschiedenis? Wie hebben er allemaal op gespeeld? En uh, hoe is daar uh, mee omgegaan? Is het instrument goed uit de strijd gekomen na twee of drie eeuwen lang uh, concerten spelen over de wereld? En, uh, nou, je hebt een belangrijke muzici het instrument bespeeld. Is het gemaakt door een belangrijke vioolbouwer... die goed herkenbaar is en zo. Nou, dan wordt het instrument natuurlijk erg geliefd... en willen veel mensen hem hebben. En dan gaat ze op de veilingen natuurlijk de prijs... Uh, net zo lang naar boven... totdat er nog maar één koper over is. En uh, dat, dat levert dan die... Uh, ja, ja, ze door het veilsysteem. Maar dat is... Bedragen op, ja. Dat is toch niet altijd zo geweest? Dat een viool... 10 miljoen dollar, 15 miljoen dollar... Dat zijn gigantische bedragen. Nee, maar vroeger koper, <lacht> dus ook de viool. Ik bedoel de, ja, wat dat betreft. Uh, uh, kijk, dit zijn natuurlijk verschrikkelijke bedragen. En ik, ik vind het toch wel belangrijk om even te zeggen dat mijn viool niet in die categorie zich bevindt. Uh, nee. Maar uh, kijk, kijk uh, dat, dat is een, een fascinerend verschijnsel. En heeft gewoon met schaarste te maken. En met onze liefde mm -hmm. voor, voor oude dingen. Mm -hmm. Ik vind het zelf heel verwonderlijk als ik met de, met de viool op de rug. Uh, in het rondfiets, dat je, dat je toch blijft bedenken dat het een gebruiksvoorwerp is. Hè? Dat, dat ook vroeger al do, door mensen rond werd gedragen om, om te worden gebruikt. En, en zelfs, kijk, in mijn die dan in 1619, uh, gebou 1619 gebouwd is, ja, zal toch in de eerste honderd uh, jaar van zijn bestaan. Zal, zal, heeft hij bepaald niet zulke gepanzerde uh, vioolkisten uh, ter bescherming gehad. als wij nu gewend zijn. Dan ging hij in een binnenzak van een, van een, van een ruim zittende jas of iets dergelijks. Uh, en hij het lag, lag ook gewoon op tafel. Ja, het is een wonder dat die dingen zo lang bij ons zitten. Johannes Leertouwer, ja. uh, u, ja. u zei even: het kan ook in verkeerde handen vallen. Uh, mensen ja. die zoveel geld voor een viool over hebben. Wie kopen die violen? Nou ja, uh, kijk, er, er is een, een internationale elite van experts. Dat moeten we misschien toch even benoemen. Mensen die bevoegd zijn om, om een onderbouwde mening over, over zulke instrumenten ook vast te leggen. Waardoor de waarde dan weer stijgt. Hè? Want als je, als je met documenten van experts kunt aantonen dat een viool inderdaad naar alle waarschijnlijkheid gebouwd is door die en die bouwer. En dan hebben we het denk ik vooral over Del Jesu. Guarnelius, Del Jesu en Stadivarius. Ja, dan zit je in de miljoenen. En, en als u zegt het kan ook in verkeerde handen vallen, aan wie denkt u dan? Nou ja, het is natuurlijk. Ik kijk voor mij als muzikus is het natuurlijk het grootste belang dat de instrumenten blijven klinken, zolang dat kan. En uh, verkeerde handen, dat dat. Dat vinden wij muzici al gauw, uh, wanneer ze in een, in een museum terechtkomen en, en niet meer aangeraakt worden en, en niet, meer, niet meer gebruikt worden, dan is dat jammer. Maar uh, in een museum zijn ze dan nog te bezien voor, voor, voor hele, iedereen die een kaartje koopt, maar in particuliere uh, uh, situaties, echt ze in een kluis verdwijnen van iemand die erop vertrouwt dat over tien of twintig nog jaar het, meer het instrument is. nog weer, dat, dat is echt een verlies. Uh, meneer Heidegers, het zijn onder andere Russische uh, investeerders, Chinese investeerders op het ogenblik... die in Europa graag dure violen kopen. Uh, zit daar ook iets goeds in? Uh, nou ja, uh, kijk, we proberen natuurlijk toch iedere keer te zorgen dat de instrumenten inderdaad in goede handen komen. Hè. Zeer kort geleden is de, uh, de, de prachtige stadivarius cello van Bernard Greenhouse voor 6 miljoen uh, dollar verkocht... Maar eh, de erfgenamen van Bernard Greenhouse hebben er wel eh, op gelet dat hij inderdaad in goede handen kwam. Eh, dus niet zomaar ergens in een kluis terecht kwam. Maar dat gebeurt eigenlijk tegenwoordig niet zoveel meer hoor. Uh, degene die tegenwoordig dit soort instrumenten kopen... zijn meestal stichtingen, fondsen, banken enzovoort. Maar die hebben er alle interesse bij dat het instrument in de picture blijft. Oftewel door belangrijke musici bespeeld wordt. Want dat geeft zo'n instrument natuurlijk nou ook een enorme meerwaarde. Uh, die van pas zal komen als het instrument op een gegeven moment weer in de verkoop komt. Dus uh, dat de instrumenten in kluizen verdwijnen, dat gebeurt gelukkig... Minder, nou, laat, minder. laten we hopen dat die uh, investeerders er een beetje goed voor zorgen. En ik dank u voor de toelichting. Johannes Leertower in Utrecht en Matthijs Heiligers in Cremona in Italië. Het is vijf voor twaalf. En de 5000 kerkbanken die zijn gebruikt bij de mis in Vrijburg... die uh, door Paus Benedictus XVI werd opgedragen, dat was afgelopen september... die worden allemaal verkocht aan... Paus-liefhebbers. 410 euro per stuk moeten die banken opbrengen, exclusief de verzendkosten. En voor de laatkomers zijn er gelukkig nog tasjes in de aanbieding gemaakt van het altaarkleed dat door Zijn heiligheid is aangeraakt. 95 euro wordt dat. Vaticaan-kennis, Fans? normale prijzen? Lijkt me hele normale prijzen, alhoewel ik 410 euro voor een kerkbank. En dan heb je nog niet eens de verzendkosten, wel erg veel vind. Ja, maar hij is wel uh, 140 kilo zwaar en, en 5 meter breed. Ja, dat dus zijn toch wel pauselijke afmetingen. En, uh, nou ja, goed, misschien staat het ook wel mooi in mijn interieur. No no nog nooit iets gekocht van de paus? Of zou je iets willen hebben? Nou, kijk, ik, ik, ik, ik, met deze paus weet ik het niet. Maar een, een paus die zalig is verklaard. Zoals de vorige paus, Johannes ja. paus II. Daar is echt een levende, levende handel in. Ik zou bijna zeggen relieken in. Dus ik ken mensen die hebben een, een, een zakdoek van de, van de paus. Er zijn mensen die hebben een kalotje, Dat witte petje dat hij op zijn hoofd heeft. Ja. En zo zijn er, ja... Het, Duizenden, duizenden voorwerpen die hij heeft aangeraakt. of die hij heeft gedragen. in omloop. In Duitsland is er enorme vraag naar. Die banken gaan als broodjes over de toonbank. Uh, wat zien mensen daar nou in? Nou, kijk, pauze hebben zeker sinds, sinds de vorige pauze. toch steeds iets van popsterren. Ik weet nog wat dat toen de Beatles. in hun hoogtijdagen in hotels liepen. en er werd na afloop. Werd dat kussen in stukjes geknipt. En dan, had je, kon je, dan werd dat per, per vierkante centimeter gekocht... had je toch het idee dat je dichtbij. John, Paul, George en Wiener kwamen. En zo werkt het met deze pauze natuurlijk ook. Dankjewel, Stijnfans. Dit was met het oog op morgen. Morgen zit hier John, Jans van okay. Dag Stijn. En uh, ik ga vast in de rij staan op het Leidseplein voor de Apple Store. Dan ben ik op tijd voor maandag. Goed weekend. Percentrum Nieuwspoort.